Vanmiddag vanuit het Noordoosten weer opklaringen. En het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawk van de ANWB.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 Yeah <muchas>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 naar de studio. En ons telefoonnummer is... 023 30393 En als je het nummer van Albert-Jan weet, mag je ook een WhatsAppje sturen. <lacht> ja, ja. Of doe het gewoon even via de Facebook-site van de CFM. Stuur daar even een bericht en dan komt het allemaal goed hoor, met die vrijkaarten. Hier is Belinda Kahlaal.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 Wel een heel grappig gezicht hoor. Een dansende Albert Jan door de studio. De Sjil van Kago. Joris Stal, de show op de zondagmiddag bij CFM. Nou, gisteren hadden we de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Met het wedstrijdverslag van de wedstrijd van SV Salford tegen BW Beursbengels.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 Ze hebben drie punten binnen. Zo is er maar net een uh, mooie overwinning voor uh, SV Zalvoort. Ja, en hoe het uh, in de eredivisie gaat, dat hoor je zo dadelijk weer uh, bij CFM. Dan uh, gaan we eens even kijken naar de ruststanden van de twee wedstrijden... die vanmiddag om uh, half drie gestart zijn. Maar eerst even een plaatje voor onze weerman Lex van de Hoorn... Wedding Werder Jules hier van Crowded House. Walking around the room singing stories.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 En tu zin, die ik wil, die ik wil,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 Of via ww.cfm CFM is altijd te ontvangen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 Het wordt een nostalgisch middagje met muziek uit het repertoire van onder andere Frank Sinatra, Charles Aznavour, Stevie Wonder en Fats Domino. Vanmiddag vanaf 5 uur een gezellig samen zijn onder begeleiding van enkel een spoor aan het gasprijsplein nummertje 10. Dan kijken we even bij Laul en Hardy, want euh, nog even, want dan is het zover. Woensdag 16 maart gaat Caféweek 2016 van start bij Café Laulon Hardy.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 Heerlijke gypsy jazz door Louis Schuurman en kompanen. En heel bijzonder dat Louis nog eens de circuitrun loopt zelfs. Dus dat allemaal vanaf 5 uur die 20 20ste maart in het wapen van Zandvoort. En de Runners World Zandvoort, de circuitrun, die begint op 20 maart om kwart voor 11. Geen kilometer die hetzelfde is. Telkens een verrassende ondergrond. Scherpe bochten op het racecircuit. Heuvels. Steeds nieuwe uitzichten. De Runners World Zandvoort circuitrun staat die dag vol op spannende elementen. Nogmaals, het wordt allemaal georganiseerd door de champion en uh, de locatie is natuurlijk uh, de, het circuitpark Zandvoort... burgemeester van Alverstraat 108. Meer informatie over die Runners World Zandvoort circuitrun... kunt u uiteraard op de uh, website terugvinden... www.zandvoortcircuitrun.nl www.zandvoortcircuitrun.nl u, Bent u toevallig klassiek liefhebbers? Ook daaraan uh, wordt gedacht, want op 20 maart vanaf 3 uur... is het weer... Uh,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 En het speelt zich allemaal af. Onder auspiciën van de Classic Concerts. Meer informatie hierover. www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Tot zover. Zo, dat was weer heel wat, uh, Albert-Jan. Ik zou zeggen, een prettig weekend. voor Ja, zo is het. Het wordt gezellig in Zandvoorts. En de evenementen kan je ook nalezen op onze CFM-app. Zijn hier de mama's en de papa's.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 Oh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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga maar voeten zomaar, ik vier me samen. Gooi jij je hadden, zwingen jij even zo lekker dat ik te gaan spannen. Als ik dans, Stek ik mijn handen op. Ga mijn voeten zomaar, ik voel me samen. En dat was Nielsen, Joram met Sexy als ik Dans. Ja, alweer het uh, bijna het einde van uur twee, Albertjan. Ja, tijd vliegt, hè, als je daar je zin hebt. Zo is het, hoe is het met de kaarten eigenlijk voor de Iswa? Die, sta, die, sta, die liggen er nog, die liggen er nog, dus. Ja, dus als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 Schroom niet, bel de studio en de eerste die belt... die krijgt twee vrijkaarten voor de Isma. We hebben ze liggen voor je op 023-57-30393. 023 veren veren. <reise> veren. 57 En ben jij de eerste, dan win jij die twee vrijkaarten. Graag de. tot zometeen na vier uur. Dan zijn we er weer met nog een uur lang Zandvoort op zondag.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 I'm not a